Alhamdulillahi Rabbil Alameen Salatu wassalamu ala ashaf al-anbiya al-masaleen amadaan Vandaag gaan we het hebben over de paragraaf van het inhalen van de vergeten gebeden Al-Fawait in het Arabisch heet het Al-Fawait Imam Al-Maidani zegt nadat de sheikh Kudori uh, klaar is met het verduidelijken van de regels omtrent uh, de gebeden die op tijd uh, dus het bidden van gebeden op tijd uh, en uh, regels die ...die daarbij uh, horen, is hij nu uh, overgegaan naar het verduidelijk van regels over gebeden die je moet inhalen. En hij heeft ze al-fawa'id genoemd. Fawa'id betekent gebeden die je vergeten bent om te verrichten. En hij heeft ze geen matrokaat genoemd. Matrokaat zijn gebeden die je bewust niet hebt gebeden en uh, hun tijd laten, laten overgaan. Omdat hij goede vermoeden heeft over de lezer. Want de uiterlijke van de moslim is dat hij niet een gebed, dus hij zal nooit een gebed bewust niet op tijd verrichten. En daarom zei hij, diegene die een gebed heeft vergeten om te bidden, dus de tijd van die gebed is voorbij, door, middel, door uh, onoplettendheid, of doordat hij zich heeft geslapen, of doordat hij het gewoon vergeten is, dan moet hij die gebed uh, verrichten als hij zich herinnert dat hij die, uh, dat gebed moet verrichten. Zo ook geldt deze regel voor diegene die een gebed bewust niet op tijd heeft gebeden. Dus iemand die heeft uh, Salat al-Asr uh, bewust niet gebeden totdat het uh, tijd van maghrib is ingegaan. En daarna zegt Zegh el maar de moslim die verstand en religie heeft uh, Dus de moslim zijn religie en zijn aql zullen hem houden om zoiets te doen, Bewust. We ala salatil Dus dan moet je dat gebed verrichten ook al heb je de, het gebed van de tijd nog niet verricht, dus bijvoorbeeld, je bent vergeten om Salat al-Assad te bidden en het is nu al Salat al-Maghrib en je hebt Salat al-Maghrib nog steeds niet gebeden, dan moet je eerst Salat al-Assad bidden en, voordat je Salat al-Maghrib gaat bidden. Maar stel je voor dat jij, je hebt nog Salat al-Maghrib niet gebeden en je bent vergeten om Salat al, uh, al Asr te bidden. En je herinnert je dat je Salat al Asr nog moet bidden. En je gaat toch eerst, nadat je het weet, ga je toch eerst Salat al-Maghrib bidden. En daarna pas Salat al dan, dan is die Salat al-Maghrib ongeldig en dan moet je alsnog Nadat je, dus je hebt Salat al-Maghrib gebeden, en daarna Salat al Asr, dan moet je alsnog opnieuw Salat al-Maghrib bidden. Omdat je de vergeten gebed niet eerder heb gebeden behalve als je vergeet dus je vergeet je vergeet om de vergeten gebed te bidden dus je vergeet dat je eerst later moet bidden dus je bidt eerst maghrib en daarna pas uh, bid je later omdat je het bent vergeten je bent vergeten om eerst salat al-asr te bidden en dan is jouw salat al-maghrib gewoon geldig of, uh, als de gebeden die je vergeten bent, of die je bewust hebt uh, niet verricht op tijd, die zijn zes of meer. Dus, hier zegt hij meer dan zes. Dus, de, bijvoorbeeld, je, je, je moet, uh, het is nu tijd van Salat Maghrib, je moet uh, nog uh, Asr van vandaag, en Zohar, en Fajr, en Isha, en Maghrib, en Asr. ...en door van uh, gisteren. Die moet je allemaal nog inhalen. Dan uh, kun je de, uh, het gebed van deze tijd... ...dus maghap, kun je alvast bidden... ...en daarna kun je die zes gebeden... ...of meer, die je, niet hebt, die je vergeten bent om te bidden... ...of die je bewust niet hebt gebeden... ...kun je daarna bidden. Dus als het meer dan zes gebeden zijn... Dan is het geen voorwaarde dat je, dat je eerst de vergeten gebeden moet verrichten. Maar je kan gewoon de, het gebed van deze tijd uh, verrichten. En daarna pas uh, de vergeten gebeden verrichten. En daarna zegt hij. Of de tijd van de, van, van de tijdelijk gebed. Dus van nu. Is zeer kort. Dus als steun voor je zou... Als je het gebed die je bent vergeten om te verrichten. Die zou je nu bidden. Dan zou Maghreb. Om Maghreb te bidden zou dat al te laat zijn voor Maghreb. Dan zal de tijd van 'isha al in zijn gaan bijvoorbeeld. Ja dus. De, de, als jij de vergeten gebed zou verrichten. Zou de tijd van de tijdelijk gebed nu. Die zou uh, overgaan. Ja dan zou je ook met die gebed te laat zijn. Dus dan bid je eerst uh, het gebed van nu. En daarna pas verricht je de vergeten gebed. En als hij meerdere gebeden hee, uh, dus als je meer gebeden bent vergeten, dan, dan moet je ze op volgorde bidden. Dus je bent door en aser vergeten, dan moet je eerst door en daarna aser inhalen. Niet eerst aser en dan door. Dit geldt alleen als de vergeten gebeden minder zijn dan zes. Dus als jij vijf gebeden moet inhalen, je, je bent ze vergeten, dan moet je ze alle vijf op volgorde doen. Maar als je meer dan uh, als je zes of meer gebeden vergeten bent, dan hoef je ze niet op volgorde te doen. Dus dan kun je ze door elkaar doen. Ja? Het is geen voorwaarde meer omdat het dan, wat is de illa, wat is de reden, anders wordt het te moeilijk voor jou. En daarom zei hij, imam Qodori, behalve als het meer dan zes gebeden zijn. Hij zegt, uh, ook als ze zes zijn, dus niet meer dan zes, maar gewoon zes, dan, is, uh, dan heeft het hetzelfde oordeel. Dus dat jij uh, ze niet meer op volgorde hoeft te doen. En dus de zesde, de zesde gebed, ja, de zesde gebed, de tijd daarvan moet al voorbij zijn, dan is er sprake van het zesde gebed. Dus als de tijd van het zesde gebed is voorbij, die zesde gebed die zou je niet meer kunnen verrichten, dan is er sprake van het zes gebeden, dan is het tot dus dan is het geen voorwaarde meer dat je het. Op volgorde moet verrichten. Dus er is geen volgorde meer op de, de zes gebeden. En ook niet met de, de, het gebed van nu. Dus je moet zes gebeden inhalen en je hebt een gebed van nu. Dan hoef je niet de eerste zes en dan was die gebed van nu. Nee, dat vervalt. Dus dan kun je die, het gebed van nu eerst verrichten en dan pas die zes. Dit is allemaal in het boek At-Tascheeh. En uh, dit is het uh, einde van de sar, van deze paragraaf. Door Sheikh Abdul Ghani Al-Ghuni al Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفر الله الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين